Westkust, misschien zuiderstorm en er zijn windstoten. Later in de middag wordt het droger, dan neemt de wind af en dan wordt het 9 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is bij bij de ANEB. Er staan op dit moment geen fides en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 U spreekt weer met Goedemorgen Zandvoort. Het programma waar u altijd elke zaterdag naar wilt luisteren. Voor mij zit Leontine Trijber En zij is van de stichting Zorgbalans. En gaat ons iets vertellen over zwarte gaten en losse eindjes. Klinkt heel interessant. Heel Klinkt spannend. Interessant, hè? Ja. En dan zou je daar iets over kunnen vertellen, Leontien? Nee, ik zal eerst even zeggen wie ik ben. Mijn naam is Leontine Trijber En ik ben de programmacoördinator van het nieuwe ontmoetingscentrum in Zandvoort. En waar zit dat? En dat heet Zandstroom. En wij zijn te vinden naast de kapper tegenover het casino. in de passage aan de staat. Ja, ik weet nooit zo goed hoe je het nou een galerijtje noemen of een passage. Ja, ja. Ja. Ik denk dat het allebei mag ja. wel Daar weten. hebben wij twee winkelpanden sinds oktober 2013. Dus zo lang Dus we zijn nu ruim een jaar. Ja, maar we zitten een beetje verstopt. Dus niet iedereen weet dat wij daar zijn. Nee, ik wist het ook niet. Ik nee. loop toch al een paar dagen rond op het nou, dorp. Kijk, ja precies. Weer een ja. eye-opener. Ja. Ja, misschien zal ik vertellen waar het voor is? Of ja, het, doe maar. Okay. Nou ja, het, het ontmoetingscentrum uh, is bedoeld voor mensen uh, die geheugenproblemen hebben. Je zou dat Alzheimer kunnen noemen of dementie. Wij gebruiken zelf het woord uh, vooral vergeetachtigheid, omdat we het woord Alzheimer en dementie ook niet zo heel prettig vinden. Dus we hebben het nee. met de mensen vooral over uh, vergeetachtigheid. En mensen komen bij ons van tien tot vier. En we worden ook wel een club genoemd of een soos... Dat mag ook. Uh, maar mensen komen in elk geval tussen tien en vier bij ons. En wat, wat doen de mensen daar? Krijgen ze een training of alleen zo? Helemaal leuke dingen. We zijn eigenlijk heel erg aan het genieten van het leven met de mensen. We proberen nog zoveel mogelijk uh, eruit te halen bij iedereen wat erin zit. Wij zeggen altijd, ondanks het feit dat je geheugenproblemen krijgt... dan ben je nog steeds die leuke man en leuke vrouw die je altijd geweest bent. Dus er dus kan nog verschrikkelijk veel. Muziek, kunst, ja. nou ja. Er is dus geen indicatie nodig om uh, binnen te komen. Ja, open, ja, dat of is wel, wel uiteindelijk... In eerste, in eerste instantie zeggen we altijd, kom, kom gewoon binnen. Want die drempel... Blijkt gewoon uit de praktijk. Is best groot. Mensen schamen zich. Wat ze niet moeten doen. Nee. vind ik. Ze voelen zich schuldig. Dat hoeft ook allemaal helemaal niet. Ja maar... want het betekent ook erkennen. Ja, dat je precies. een probleem hebt. Ja. ja. ja. ja dat is een Zeker. moeilijke stap dus die hoor. Drempel, ja. is, dat is niet zo makkelijk. Wij zeggen wel steeds. We zijn laagdrempelig. Dat willen we ook heel graag zijn. Dus de deur staat altijd open. Dat zeg ik ook altijd. Kom een keertje langs. een kopje koffie te drinken. Kom kijken. Voelen en ervaren. En zie wat wij daar doen. En, maar het is wel uiteindelijk. Dus in eerste instantie hebben mensen geen indicatie nodig. Maar natuurlijk uh, ja, moet er wel iets van een indicatie zijn. Want anders kunnen wij niet blijven bestaan. Dus is, iets... Werken daar ook veel mensen? daar werken. We hebben een klein vast team van zorgprofessionals en daarnaast is dat allemaal aangevuld met vrijwilligers. En ik denk dat we nu zeker wel rond de tien vrijwilligers hebben, die op de een of andere manier iets betekenen voor Zandstam. Ja, ja, wij hebben dit een oproep gedaan voor twee stichtingen voor vrijwilligers. Ik ja. neem aan dat het voor jullie ook opgaat. Of... Ja, absoluut. We, kunnen, we komen altijd handen tekort, juist ook omdat we heel erg maatwerk willen leveren. Dus we willen echt per persoon bekijken van wie is deze mens, waar houdt hij van, waar wordt hij blij van. Nou ja, de één de ander wil kaarten, de ander wil biljarten... die wil schilderen, die wil wandelen. Um, nou ja, ga je zelf maar na. Mensen zijn divers. Iedereen wil eigenlijk iets anders. En dat proberen wij zoveel mogelijk uh, te bieden. En wat verwachten jullie van de vrijwilligers? Uh, wat, wat wordt er van ze verwacht op zo'n dag dat ze daar zijn? Het belangrijkste vinden wij altijd bij de vrijwilligers... dat ze doen wat ze zelf leuk vinden. Waar ze goed in zijn. Uh, de kwaliteiten die ze hebben. De een houdt van koken, de andere houdt... Van schilderen En dat is eigenlijk een soort rode draad binnen ons hele centrum. van ja wat, waar, waar word je zelf blij van? Waar hou je van? Wat vind je leuk om te doen? Wat een, vind je leuk om te delen met anderen? Ja, precies, en dat, dat werkt delen. Ja. En dat werkt bij de deelnemers, dat werkt bij de vaste en bij de vrijwillige medewerkers. Want dan voelt iedereen zich het meest op zijn gemak. Maar zijn dit ook alleen Zandvoortse ingezetenen die bij jou uh, komen? We hebben veel mensen uit Zandvoort. Maar we hebben ook al een behoorlijke reputatie opgebouwd buiten Zandvoort. Dus we hebben ook mensen uit Heemsteden, Aardehout. Ik heb zelf een dame uit Hillegom. Zo. So. Uh, hebben, uh, hebben die zelf geen voorzieningen? Is dit een ja, die zijn, de plek voor de regio? Nee, die zijn er wel. Er zijn absoluut. Want dat is natuurlijk ook leuk om te vertellen. Het is een ontmoetingscentrum van zorgbalans en er zijn in principe zes ontmoetingscentra, ook in IJmuiden, in Hillegom, in Haarlem, ja. in, Bloem, in uh, Bloemendaal ook. Mm -hmm. ja. Maar het, het gedachtegoed is hetzelfde. Het, het ontmoetingscentrum is er voor de deelnemers en ook heel overduidelijk voor de familie, voor de naaste, voor de mantels. Maar ieder ontmoetingscentrum heeft ook zijn eigen kleur. Ja, ja. En die kleur is natuurlijk een beetje afhankelijk van de mensen die er werken. En onze kleur is denk ik nogal uh, kleurrijk en creatief. Ik wil niet zeggen dat de anderen dat niet zijn. Maar dat is dus, denk ik wel waarin wij ons onderscheiden. Ja, dus er is bijvoorbeeld wel iets in Hillegom. Maar ja. je hoort nou eenmaal dat het hier in Zandvoort gewoon zo leuk en zo gezellig is. En dan ga je hier naar Ja, het is in Hillegom ook leuk en gezellig. Ja, maar dan hebben we een hele creatieve dame. Ja. Een enorme creatieve geest. En die is daar gaan kijken en die voelt zich bij ons dan meer op de gemak... omdat het misschien, omdat ons... het misschien wat past, beter ja, past. Als, dat is net als met scholen kiezen van kinderen. Ja, ja. Bij de ene school denk je, oh leuk, dat, ja. dat, dat voelt. Het, het zegt niks over de kwaliteit dat dat, nee, van... Nee, in principe de uh, nee. kwaliteit is natuurlijk overal hetzelfde. En ja. het gedachtegoed goed ook. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie, uh, kunnen jullie hebben op zo'n dag? We hebben uh, gemiddeld uh, 15, ja, ik denk 15, 16 mensen per dag. Ja. Soms 14. Op vrijdag is het heel populair. We hebben er 18. Dan zitten we eigenlijk vol. En dat komt omdat we smiddags hebben een koor. Onder begeleiding mm -hmm. van een professioneel dirigent. Dan dat, wordt er gezongen ja, door er gezongen. de mensen. Maar echt leuk gezongen. Niet uh, Jip en Janneke en allemaal kinderliedjes. Ja. Maar we zijn echt met bijzondere uh, ja, muziek bezig. En ook dat ja. kan nog. Ja. Als je gewoon maar het goede aanbod... Ja, en is het krijg. zeven dagen in de week? Vijf, vijf. vijf. Ja, sommige mensen zouden dat wel willen. Zeven ja. dagen per week, maar toch <laughs> nog is het vijf. De gedachte is natuurlijk wel dat als het steeds verder groeit... Ja. en dat willen we natuurlijk heel graag... Nee? dat je dan... Ja, dat dan ja. als er vraag is, want we, we kijken natuurlijk toch... wat is er vraag. Mm -hmm. dus we misschien deze ooit wel in het weekend open gaan Maar zijn dat vaak oudere mensen? Want dat is natuurlijk een ja, stigma. Dat is ik een hele is. goede vraag, want dat wordt natuurlijk heel vaak gedacht. Hè. Dementie is... Uh, dat krijg je op je tachtigste. Nou, niets is minder waar, natuurlijk komt het dan vaker voor 70, 80, maar we hebben ook een aantal jonge blommen, zoals wij dat noemen mm -hmm. en die zijn in de 60 en het komt ook wel jonger voor, maar de mensen bij ons in de 60 zijn jonge blommen we krijgen één ik dame, voel me dame <laughs> we krijgen één dame binnen uh, met nogal zware Alzheimer en die zei van ja, hier zitten alleen maar oude mensen ik zei nou, dat is toch een vergissing ja. kom maar eens kijken op die en die dag want dan hebben we behoorlijk wat jonge blommen in huis, mm -hmm. dus nou ja zo is er verschil tussen beide groepen, is er verschil tussen iemand die vroeg met vroeg Alzheimer en uh, leeftijdgebonden Alzheimer? Nou ja, wat je ziet is dat op het moment dat het vroeger in vroegere leeftijd voorkomt... in die fase, dat het vaak wat, wat sneller, wat, wat, wat progressiever is... dan iemand die wat ouder is. Dat heeft natuurlijk ook weer een beetje met de leeftijd te maken. Maar op zich, is het is een vorm van hersenbeschadiging. En of die naar linksom of rechtsom, of bij een 60 of een 70 of een 80-jarige... het verstoort, je normale functioneren, het verstoort... Je logische denken. En dat is wat wij ook proberen te doen. Van oké, okay, wellicht kan je niet meer op een logische manier communiceren, maar er zijn nog een heleboel andere manieren waarop je wel kunt communiceren. En daar gaat ook de voorstelling over, die we uh, uh, maandagavond organiseren. Ja. Want jullie richten hier dus eigenlijk zeg maar op de mensen zelf, maar met, uh, af en toe zit hier ook een uh, iemand van het Alzheimer-café. Ja, ja absoluut. Hans en dat is iemand ja. die zich dan misschien meer op de mantelzorgen richt. Uh, nee, nou ja, eigenlijk zitten er, zit er een raakvlak. Kijk, het Alzheimer-café is een bijeenkomst iedere maand, buitengewoon waardevol georganiseerd door de Alzheimer Nederland, en die is bedoeld voor alle belangstellende mensen met Alzheimer, familie. Uh, maar dat is één keer per maand. Wij bieden en het is niet te vergelijken. Dat is gewoon een aanvulling. Dat is hartstikke goed dat het is. Maar wij bieden een... een, een ik wil het woord dagopvang nooit meer gebruiken. Dat hebben we verboden. Wij zeggen we zijn een ontmoetingscentrum. Ja. Wij bieden een concrete plek waar mensen gewoon naartoe kunnen. Nou, ja, dat klinkt ook veel positief. Wij hebben, wij hebben, ja, dat is ook ja. eigenlijk wat we de hele tijd maar doen. De ja. hele tijd die positieve kant benadrukken. Ja. Dus het is een, in die zin kan je het niet helemaal met elkaar vergelijken. Is Het gewoon een, is gewoon het, ja, het een aanvulling. Maar ik heb begrepen dat bij dat Alzheimer-café er ook heel veel aandacht wordt besteed aan de mensen eromheen... Met met, met zorg, met ondersteuning. Doen jullie dat ook? Ja, absoluut. Ja, ja, we hebben, hebben mantelzorggespreksgroepen. één keer in de zes weken. We hebben diverse gesprekken met familieleden tussendoor. Juist omdat wij zeggen ja. dat ook erkennen. Ja. Bedoel, het is vaak nog zwaarder. Voor de ja. familie, voor de mensen daaromheen. Dat gaat ja. er maar eens aanstaan. Zo. Als ja. een partner en een niet meer doet zoals die, hij of zij altijd gedaan er komt heeft. Er komen natuurlijk ook, toch ook uh, karakterveranderingen ja. komen er kan, dus bij. Kan, hoeft niet. Kan wel, maar het hoeft niet. Maar wat ik het aller allerbelangrijkste aller vind eigenlijk is dat het ook het is gewoon een hele groep, mooie groep mensen om mee te werken. Ja? En dat wordt heel erg, ja, daar hangt een vreselijk negatieve imago omheen. Het is natuurlijk ook een hele pijnlijke en, en verschrikkelijke ziekte. Mm. Maar wij hamen daar enorm op van, het is niet het einde van de wereld. Er kan nog gelachen worden. Er, er, we spelen, we, we doen een theater. Er, er... Jullie proberen zoveel mogelijk deuren nog open ja, te zetten. Ja, en dat kan, dat kan. Kijk, ja. de geijkte paden zijn misschien verdwenen, maar het bos is niet verdwenen. En dat vraagt wat moeite. Ja, ja, ja. Te doen om iemand ja. te leren kennen. Ja. gebeurt het nou vaker dat de mensen dement worden als vroeger? Of is daar geen het onderzoek? Het komt wel vaker voor. Dat Toch is wel, wel een pijnlijke constatering. Dat is wel 1 op de vijf mensen. Krijgt daar vroeg of laat ooit mee te maken. Dus het is, we gaan het steeds meer en meer zien. En dat komt door een levensstijl? Ja, dat is, vind ik heel ingewikkeld. Hè? Want ja, ja, wie ik ben ik er onderaan, wel er onderzoek Er wordt, wordt eindeloos onderzocht. Oh. Ook naar medicatie. Er zijn al jarenlang zijn er enorme onderzoeken om te kijken dat... en ook ja, net verschil. Dat het ja, meer absoluut. voorkomt dan vroeger? Tuurlijk zijn er mensen die denken dat dat te maken heeft, ook met levensstijl, met ongezond eten. Ja, wie het weet, mag het zeggen. Ja. Het is net als met kanker. Het is dat is een, toch een heel ingewikkeld onderwerp. Mm -hmm. hè, mijn persoonlijke mening is dat het altijd goed is om zo gezond mogelijk te leven. Ja. En maar dat, dat, staat dat het los beste van is alles voor je lichaam. Ja. Ja. Maar... Tuurlijk. Ja. Uh, zwarte Gaten en losse eindjes. Ja. Door de Mooi, Stichting hè? Koffer. Ja. Is dat iets van jullie zelf? Of is dat een, een stichting die gewoon door heel Nederland opereert? Nou, zal ik even uitleggen wat dat precies is en hoe dat ja, opvraag is. We ja. hebben aanzien van de maand avond georganiseerd en uh, de voorstelling die daar inderdaad zwarte gaten en losse eindjes. En dat is een voorstelling die gaat over dementie. En dat is een, een gezamenlijke kick-off van een training die wij gaan geven vanaf maart. Dus alle ontmoetingscentra van zorgbalans gaan die training geven. En die training, dat is er bijzonder aan, die is bedoeld voor de familie, voor naasten, mantelzorgers, maar ook voor de vaste en de vrijwillige medewerkers. Omdat wij met elkaar zeggen van ja, weet je, het, het op een gegeven moment, misschien is dat het mooiste voorbeeld, op een gegeven moment vroeg een, een dochter, die vroeg aan mij, wie gaat nou aan mijn moeder leren hoe ze met mijn nieuwe vader om moet gaan? Nou ja, dat is eigenlijk wat ja. wij nu zeggen. Wij moeten het de mensen leren, We moeten met elkaar gaan leren, gaan kijken van hoe kun je nou op een andere manier met dementie omgaan? En nou ja, de start daarvan, de kick-off... Ja. Uh, is die voorstelling uh, zwarte gaten en losse eindjes. En die is ontwikkeld inderdaad door uh, de Stichting Koffer. En. en zij is ook degene die die training gaat geven. En wat is de Stichting Koffer in dit verhaal? De Stichting Koffer is, is een, een, uh, een vrouw die buitengewoon veel ervaring heeft... in de zorgen rondom dementie. En op een gegeven moment gemerkt heeft... dat we nog wel eindeloos door kunnen lezen en praten met elkaar. Maar dat toch eigenlijk heel erg belangrijk is... Om het te gaan doen, om het te gaan ervaren. Ja, dus een andere manier van uh, wijs worden in de wereld. Absoluut. Dit ja. Het is echt ja. zelf ervaren. Ja. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Maar zelf in de praktijk gaan ervaren. van wat doet dat nou met je. als je de hele dag gedesoriënteerd bent. Want daar heb je het over. Ja. En, en daar gaat min of meer de voorstelling over. Ja, de dat... voorstelling. Uh, ik kan dat eventjes. Uh, ik kan dat nooit zo mooi zeggen als dat op het papier is. Maar in de voorstelling leven we mee met moeder, dochter, onderzoeker en medewerker. En zie we hoe zij omgaan met de gaten die ontstaan door dementie. Gaten in contact, communicatie en elkaar begrijpen. De een probeert ze te vermijden, de ander valt erin. En ieder tracht op zijn eigen wijze de losse eindjes met elkaar te verbinden. Want dat is wat je in feite ja. doet. Er ontstaan ja. zwarte gaten en losse eindjes. Ja. Die zijn onvermijdelijk. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe doe je dat? Ja. En het, het is maandag 12 januari bij Club Nautiek. En kan ja, iedereen er naar binnen waaien? Of moet je je aanmelden? Ik zou het liefst willen zeggen zeggen dat dat kan, maar het, is, het heeft zo'n grote belangstelling... Uh, dat we helaas helemaal vol zitten. Maar uh, ik wil niemand teleurstellen. Dus ik dacht, misschien is het wel handig dat we iets van een e-mailadres... of een telefoonnummer geven, dat mocht er belangstelling voor zijn... dat we hem gewoon nogmaals uh, organiseren. Ga je gang. Ja, zal ik dat doen? Ja hoor. Ik zal in ieder geval het ontmoetingscentrum... Uh, het telefoonnummer van het ontmoetingscentrum is 023... 813883. Nou, daar kunt u altijd terecht voor informatie. Vijf dagen per week van 10 tot 4 uur. Ehm. Um... Mens. Ik, ik, ik lees ondersteboven stiekem mee, maar ja. ik, ik hoorde 9 niet. Dus het is 8913. Oké, okay, ik heb het misschien niet duidelijk gezegd. Het telefoonnummer van Zandstroom, het ontmoetingscentrum dat dit organiseert... ...deze avond, is 8913883. Nou weten ze het zeker natuurlijk. Precies, te ik heb nog meer nummers. Zullen jullie ja. er nog meer? Ja. Dradloos, zou ik zeggen. Nou ja, ik zal, ik, als mensen acuut zeg maar, daar toch vragen over hebben of zorg nodig willen hebben, is de zorgcentrale van Zorgbalans is altijd 24 uur per dag open. Die weten natuurlijk niet direct iets over deze avond, maar mocht de nood hoog zijn, dan is dat nummer. Zal ik dat geven? Ja, ja doe maar. Heel is belangrijk. 023 89 18918. En tot slot, ik ben de projectleider van deze vernieuwende samenwerking is het misschien handig om mijn uh, nummer te geven. En dat is 06 55 12, 12 27. Nou bedankt de luisteraars kunnen bellen. Okay, ik kan dat dus vandaag allemaal nog... tegelijk. En kan dat vandaag ook nog op die contact, normale contact. Dat is een beetje lastig. want maar Ik ga e zo duiken. Dus... Oh, <laughs> maar de e-mail. Mijn e-mail. Ik geef mijn e-mail. Dat is l punt, en dan triber t r lange i b van Bernard e r apenstaartje zorgbalans.nl. En hebben okay. ze ook een dependance in het huis in de duinen? In het huis. Ja, Amie heeft ook twee ontmoetingscentra. Ja. Ja. in Zandvoort. Absoluut. En de collega's van AMI gaan zeker op deze avond komen. Dus die zijn daar ook. Maar die hebben ook twee ontmoetingscentra. Ja. er zijn er uiteindelijk in Zandvoort drie. Nou, kijk, dat... Maar ieder met zijn eigen kleur. Hetzelfde ja, ja. wat ik net gezegd heb. Ieder ontmoetingscentrum heeft zijn eigen kleur. Dus het is belangrijk om te kijken waar voel je je thuis? Waar pas je? Ja. Ik hoop me er voorlopig nog niet thuis toe te Nee, maar het, le het leuke is wel. Ik weet dat het er is. Het, het is een geruststelling. Is, het is een geruststelling. En, en um, ik zou toch ook mensen willen aanraden. Als je nieuwsgierig bent. Kom gewoon eens binnen en kijk eens wat er gebeurt. Want je kijkt je ogen uit. Dat heb ik al diverse malen horen zeggen van mensen. Je kijkt je ogen uit. Je weet niet wat je ziet. Het lijkt mij inderdaad een hele goede afsluiting. Een oproep, kom maar gewoon binnen. Ja. En het is inderdaad heel erg belangrijk om ook als zorg- en mantelzorger... Uh, te weten wat er speelt en, en hoe het is. Want ik denk dat dat voor de, voor de mensen zelf plezierig is. Als je omgeving in ieder geval iets meer op de hoogte. Absoluut. Is. En vooral niet het allemaal in je eentje te willen doen. Laten, nee. het gewoon, laten we met elkaar zorgen. Dan wordt dat makkelijker okay. te verdragen... allemaal wat er... op je bordje het ligt. Is, het is een nare ziekte. Absoluut. Absoluut. Ja. Um, dankjewel, Leontien. Graag gedaan. We gaan, uh, afsluiten. En wij hopen inderdaad dat er heel veel mensen af en toe even komen binnen. Wandelen bij jullie. En uh, op de hoogte blijven. Precies. Dankjewel. Okay, Goed, graag zeker graag een gedaan. keer kijken hoor. Doe. Je bent van harte welkom. Graag gedaan. Weer terug bij u en uh, aangeschoven is Brenda Koning. Zij is van de Stichting Vluchtelingenwerk, Vluchtelingenwerk Noordwest Nederland. En met name over Zandvoort heb ik begrepen. Uh, gaan we even het hebben over de opvang van ontheemde vlucht, uh, vluchtelingen. Uh, Brenda. Um, wat is jouw achtergrond? Vertel eens. Mijn achtergrond? Ik heb een achtergrond in communicatie en toerisme. En ik werk sinds een jaar als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noordwest-Holland. En daar doe ik de PR voor Haarlem en omstreken. Stichting Vluchtelingenwerk uh, houdt zich dus alleen maar bezig met uh, vluchtelingen uiteraard? Ja, asielzoekers en vluchtelingen. En asielzoekers? Ja. Oké, okay, en de opvang van deze ontheemde vluchtelingen is nu ook richting Zandvoort gekomen. Ja, ja, er is uh, een team in Heemstede dat uh, vluchtelingen begeleidt in de gemeente Heemstede. En er is dus vanuit Zandvoort en andere omliggende gemeenten is er steeds meer vraag van vluchtelingen voor, om, ja, voor begeleiding. En uh, dat team in Zandvoort, die heeft het al druk. En het wordt eigenlijk een beetje veel. En daarna speelt uh, de afstand, dat, dat speelt ook een rol. Het is vaak te ver voor vluchtelingen. Ze hebben geen auto en daarna zoeken ze lokale faciliteiten. En dat is dus de reden dat we eh, vrijwilligers zoeken in Zandvoort... voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen in Zandvoort. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? We hebben, eh, hebben in Zandvoort hoeveel van deze vluchtelingen? Ongeveer? wordt uh, dat er ongeveer 60 à 70 zijn in de gemeente. En is het de taak van de gemeente inderdaad... om daar een aantal faciliteiten aan te verbinden? Uh, het is de taak van de gemeente om ze te huisvesten... En vluchtelingenwerk uh, die zorgt voor de maatschappelijke begeleiding. En uh, wat verstaan wij onder maatschappelijke begeleiding? Is dat dan een, een, een zinnige manier van je dag doorbrengen? Maar nee, is het, het, ook... is, het is uh, voornamelijk begeleiding bij praktische zaken. Dus wanneer een vluchteling een uh, dus status krijgt, dus een uh, verblijfsvergunning... dan verhuist hij van het asielzoekerscentrum naar de gemeente. En dan krijgt hij een woning toegewezen... en binnen twee weken moet hij van alles regelen. Zeg maar inschrijven in de gemeente, aanvragen DigiD... aanmelden zorgverzekering... Uh, ja, als er kinderen zijn, moeten die aangemeld worden bij een school. Nou ja, als jij dus in een vreemd land bent. En je spreekt de taal nou. niet. En je kan de letters niet lezen. En je hebt je familie moeten achterlaten. Dan voel je al moeders heel alleen. Dat, dat dan, voelt als een nachtmerrie. Om dat ja, in twee ja. weken tijd uh, ja, allemaal dat te dat moeten maar, regelen. Ja, zie je dat maar eens voor elkaar te krijgen. Nou, nee. Dat gaat er niet worden. Nee. Nee, nee, nee, dus nee. is, dat betekent dat er dus een vrijwilliger wordt toegewezen aan zo'n persoon. Ja. En die gaat dat samen met hem of haar regelen. Inderdaad, ja. ja die begeleidt dus de vluchteling of het vluchtelingengezin... Dus bij het inschrijven in de gemeente. Uh, het inrichten van de woning. Uh, kijken naar het besteden van het budget dat ze hebben gekregen. De inrichtingslening. Uh, ze gaan dus met ze naar de IKEA of de Gamma of de MediaMarkt. Om te, om te winkelen. Kijken wat er te koop is. Er is dus een budget. Waar komt dat budget vandaan? Nou, het is een inrichtingslening dat ze dus later uh, moeten terugbetalen. En daarvan moeten ze dus hun huis inrichten. En dan wel zo... ...natuurlijk uh, zo voordelig mogelijk besteden. Maar wel de basisvoorzieningen. Ja, de basisvoorzieningen, zeg ja, maar. Het, zeg het, het maar is, dit is dus een dit, lening, begrijp het ik. Het is ja. een lening, ja. Maar iemand die dus een ontheemde vluchteling is... ...nou volgens mij is dat een pleonasme, maar dat geeft verder niet. Eh, want die, als je vluchteling bent, dan heb je al geen huis meer natuurlijk. Nee, nee je eh, wel, die, die mensen die, die spreken de taal niet. Eh, nee. Ze kunnen, als je geluk hebt, lezen. Maar dan nog kunnen ze de taal niet begrijpen, wat er staat. Hoe moet zo iemand dan aan het werk komen. Om geld te verdienen. En om die lening af te gaan lossen. Dat vind ik, lijkt me een heel moeilijke opgave voor jullie. Ja, nou De maatschappelijke begeleiding begint dus bij de praktische zaken. Ja. Het inrichten van de woning. Het aanmelden en, en dergelijke. En daarnaast. Zodra eh, de vluchteling een beetje is geïnstalleerd. Dan gaat die maatschappelijke begeleiding verder. Dus bij de vluchteling thuis. Dus er wordt er geholpen bij het lezen van de post. Eh, het aanvragen van kinderbijslag. Mm -hmm. dergelijke. En daarnaast kunnen vluchtelingen. Uh, op het spreekuur terecht. Een inloopspreekuur bij het pluspunt in de Vlemingstraat. Ja. En het doel is, is dat dat elke woensdagmiddag van 1 tot 3 plaatsvindt. Dus daar kunnen ze terecht met vragen. En daarnaast begint dus de re in Nederland. Uh, vluchtelingenwerk biedt ook sinds kort inburgeringscursussen aan. Ja. Waar dus vluchtelingen kunnen inburgeren. Dat geldt ook voor andere nieuwkomers. Waar ze ook de Nederlandse taal leren. Ja. En daar worden ze ook gekoppeld aan een taalcoach. Dat ook, dat ook een vrijwilliger is van vluchtelingenwerk. Oké. Okay, ja, goed. want even over die nationaliteiten. Welke nationaliteiten hebben we op dit moment in Zandvoort? Op dit moment uh, mensen uit uh, ja, allerlei landen. Maar het is Eritrea, Somalië, Syrië. Dat zijn landen waar je aan kan hoe denken. Hoe zit dat dan met die vrijwilligers? Hoe communiceer je met iemand die bijvoorbeeld geen Engels spreekt... alleen eigen taal? Hoe gaat dat? Nou, in het begin, er zijn uh, tolken ook uh, bij vluchtelingenwerk. Vrijwilligers ook. Dat zijn ook vaak vluchtelingen geweest. Die assisteren in het begin, zeg maar, Somalische tolken. Want die heb je dan natuurlijk heel erg hard ja. nodig. Ja, ja. Ja, uh, uiteindelijk wordt er dus dan uh, zoveel mogelijk het traject uitgezet. Hulp bij uh, het wonen, bij de, de, de zaken die met de gemeente te maken hebben. Mm -hmm. Scholing, ja. scholen. En uiteindelijk natuurlijk een, een inburgeringscursus om te kijken of je aan het werk kunt. Ja, nou, vluchtelingenwerk die helpt dus bij de integratie. Ja, en zeg maar de integratie in de Nederlandse maatschappij. Lukt dat een beetje? Dat gaat heel goed, ja. ja. Ja? Ja, er zijn veel voorbeelden van vluchtelingen die inmiddels ook als vrijwilliger... of als betaalde kracht bij vluchtelingenwerk uh, werken. Ook bij, bij zelf bij vluchtelingenwerk, ja. Ja, in Haarlem, ja. ja een... oké, okay, als vrijwilliger betekent dat je natuurlijk nog niet je lening kunt terugbetalen. Nou ja, dat gebeurt, dat, dat proberen ze natuurlijk wel naar... Uh... Ik denk dat de een een beter schenkingen geven, want uh, dit gaat hem niet worden, binnen ik bank. <laughs> hey, dat blijft een, een maatschappelijk probleem natuurlijk. Ja. Dat is best wel moeilijk voor jullie, denk ik. Kunnen kun jullie een beetje aan vrijwilligers komen eigenlijk? Nou, we hebben dus uh, afgelopen, eerder deze week is er dus een oproep van ons gekomen in de Zandvoortse Courant. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat hebben veel mensen gezien en inmiddels zijn er al twee kandidaten. Wat leuk. Ja. Oh, wat ja. leuk. Er is dus ja. op gereageerd. Er is op gereageerd, ja. En de werking van vrijwilligers in Haarlem gaat ook goed. We hadden laatst, uh, nou, zo'n tijdje geleden hadden we dus een vacature voor taalcoach. En daar kwamen heel veel reacties op. Op een gegeven moment moesten we het gewoon stopzetten. Meen je? Ja. Ja, is, ja. Dat, is dat echt een vrijwilligersbaan of is dat een betaalde baan? is, is een Vrijwilligersbaan. Ja. Ja. ja. En dat betekent dat je dus um, in ieder geval gekwalificeerd moet zijn om uh, het, het Nederlands aan te bieden, zeg maar. Ja. Om ze, ja. ja. ja. ja. Het, uh, het, het, nee, maar jullie hebben dus nog veel meer vrijwilligers nodig. Ja. Behalve deze twee. In de gemeente, voor de gemeente Zandvoort? Ja, dan hebben we er wel of ongeveer veel? Zes, zes vrijwilligers. Dat zou heel wenselijk zijn, ja. En wat, wat moeten die allemaal voor capaciteit hebben? Nou, je moet sociaal betrokken zijn. Ja. Dat, dat, dat is wel een uh, ja. vereist. En je moet doorzettingsvermogen hebben. Ja. Want soms lopen afspraken bij instanties lopen anders dan gepland. Ja, dan moet je niet door uit het veld laten slaan. Nee. nee. En ook bepaalde taalkundige vereisten eventueel? Of pedagogiek? Uh, nou, wat je achtergrond ook is. Uh, er kunnen heel veel achtergronden worden ingezet. Of je nou uit het onderwijs komt. Of al eerder, uh, zeg maar, voor amnestie die je hebt gewerkt, of je hebt een ICT-achtergrond, of je bent goed met belastingen invullen. Dus ik denk, elke achtergrond kan worden ingezet. Oké. Okay. Ik ja, want... begrijp dus dat er ook uh, meerdere vrijwilligers bij wijze van spreken bezig zijn met één persoon. Ja, het is, in heemsteden werken ze in duels, dus, dan werken dus Twee vrijwilligers werken dus met een, een vluchteling of een vluchtelingengezin. En dan heeft bijvoorbeeld, de enige vrijwilliger is bijvoorbeeld op sociaal gebied heel goed, terwijl ja. de andere heel goed belastingen kan invullen. Nou ja, We kunnen elkaar goed aanvullen natuurlijk. Dat kan goed aanvullen. En ook in geval van vakantie en ziekte is er altijd één vrijwilliger beschikbaar. Hebben jullie een soort opleiding? Coaching voor de vrijwilligers? Ja, ja er is professionele werkbegeleiding aanwezig. Oh, wat houdt die in? Uh, dat is in ieder geval ingewerkt door het team uit Heemstede. Dus, en er is een basiscursus. Er is scholing en trainingen vanuit Vluchtelingenwerk Nederland. En, maar wat houdt die in praktische zin in? Want ik kan mij voorstellen dat er dus mensen zijn die zeggen... ja, eventueel, ik zou het misschien wel leuk vinden, maar kan ik dat wel? Dus die, die krijgen uh, hulp in... In de zin van coaching. Ze kunnen bij uh, zeg maar de persoon voor uh, verstandvoerders, Dat is dan Peter van, de, uh, Peter van der Loo. En ja. Groens Blauw. Dat zijn dus de contactpersonen bij wie vrijwilligers terecht kunnen. Ja, en dan word je geholpen met wat, wat betekent het om vluchteling te zijn. Precies. Wat wordt er van jou verwacht? Ja, Hoeveel geduld moet je hebben? Hoe vaak moet je het uitleggen? Snap nou dat het niet aan de andere kant meteen gesnapt wordt. Dat soort dingen dat ook? Dat soort dingen allemaal, ja. Ja, want ja. Ja, dat is natuurlijk op zich wel heel erg belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou, um, ja. Ja, ik denk dat het allemaal duidelijk is. Misschien dat je nog een keer je gegevens kunt geven... voor de mensen, of, of eigenlijk een soort oproepje... dat mensen zich aan kunnen melden als ze willen Ja, dat is goed. En tot wie of waar kunnen ze zich aanmelden? Uh, mensen kunnen zich uh, aanmelden bij Peter van der Loo of Guus Blauw. En waar zijn die bereikbaar? Die zijn, uh, daar verwijs ik naar de advertentie in de Zandvoortse Courant. Daar staat het telefoonnummer op. Uh, ja. En, uh, en dat de heb de... je toevallig ook, of niet? Of paraat? telefoonnummer paraat. Heb Want niet je... iedereen heeft natuurlijk de <laughs> Zandvoortse <het> Courant. Nee, <laughs> ik heb de telefoonnummers. Um... En misschien is er ook een website of een e-mailadres waar de mensen zich aan kunnen melden? Ja, mensen kunnen in ieder geval een kijkje nemen op onze website van Vluchtelingenwerk Noordwest-Holland. En de website is www.vwnh.nl. Daar kunnen ze dus een kijkje nemen. Ja. Ons uh, algemeen e-mailadres is info.vwnwh.nl Info. Het VWN. Vluchtelingenwerk, Noord- West holland West-Holland. West dus ja. al die punt eerste ja. beginletten. Nee, ja. Inderdaad. NL. punt -nl. Ja. En Peter van der Loo, is bereikbaar op 023-529-1415. En die mogen ze nu vandaag nog bellen als ja, ze hoor. staat de popel om zich te melden? <laughs> Absoluut. Nou, ah, okay. herhaal het nummer dan nog maar even. 023-529-1415. Ja. <laughs> nou, dat is wel mooi. Nou, we hopen inderdaad voor jullie jullie dat ook daar weer veel vrijwilligers. We hebben al wat oproepen gedaan voor vrijwilligers. Je ziet, het zijn altijd, het is hard en hard nodig voor alle ja. facetten van onze samenleving. Absoluut. Ja, ja vrijwilligers die vormen toch wel de kern van vluchtelingenwerk. Dus dankzij hun begeleiding staan vluchtelingen niet alleen ja. voor. Ja. En bedenk je even in dat je in een situatie bent waar je de taal niet kent, uh, niet weet hoe de regels zijn, niet nee. weet wat er het lijkt me. Er was ooit een een keer een uh... Volgens mij een, re, een soort reclame, een spotje. Waarin er iemand bij een bushalte stond. En opeens ging iedereen om hem heen heel anders praten of zo. Mm -hmm. Zo van zo voelt dat als je opeens niet meer weet waar je bent of dat soort dingen. Ja, het lijkt mij inderdaad heel naar. Ja, ja. dat is het zeker. Alle hulp geboden. Absoluut, ja. dat is zeker wel. En als je daarbij de middelen ook nog niet hebt, denk aan geld of huisvesting of wat dan ook. Nou, en de, en de, de wetenschap dat je iedereen en alles hebt achtergelaten. Ja, ja, geen vluchteling laat zonder reden zijn familie nee. en huis en haard achter. Wat doen jullie daar ook aan, gezinshereniging? Wij doen ook aan, wij helpen wel mee met gezinsherenigingen. Ja, okay. ja, dat is wel heel mooi. Sommigen ja. hebben hun familie al jaren niet gezien. Ja. Sommige vluchtelingen weten niet eens waar hun familieleden zich bevinden. Kun je het je voorstellen dat je dus naar een vreemd land vlucht en je weet niet ja, nee. hè, waar dat iedereen is. Ja. Dus nogmaals, alleszins uh, voor iedereen, help en uh, wel voordat je het hier wilde vertellen. Graag gedaan. En, en succes. veel succes gewenst. Ja. Ja, dankjewel. inmiddels. Uh tegenover ons. Hij gaat ons iets vertellen over Jazz in Zandvoort. Ja, klopt dat? Dat klopt helemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, normaal doet Hans Rijmers het plein. Hij is de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. Ja. Maar uh, die, zit in, uh, die zit aan het Te Tenminste, dat wou die. Maar het is allemaal groen, heb ik van hem begrepen. Uh, ja, weinig ja. sneeuw. Ja. Hij <laughs> staat te kijken tot het gaat sneeuwen. Dan. Ja, precies. En ik ben degene die het uh, eigenlijk al 13 jaar lang organiseert in de krocht. Okay. Uh, ja, morgen hebben we een uh, bijzonder goede gitarist. Dus uh, Volgens uh, dat ben ik het wel eens. Uh, de beste jazzgitarist die Nederland momenteel heeft. Martijn van Iterson, speelt bij Jazz jazzconcert van het Concertgebouw. En uh, ja, gewoon een geweldenaar. Die, uh, die met een heel goed uh, kwartet morgen... Ja, dus voor jazzliefhebbers is dit gewoon weer... De jazzliefhebbers oh, voilà. die uh, morgen niet zijn, doen ze zelf ongelooflijk tekort. <laughs> ja. en dus is dat modern? Of is het nee, nee, nee, nee. Hij speelt... Uh, hij, hij is, hij is, is uh, jongens in de 40. s hij is wel van de ja. deze tijd, maar hij speelt wel traditioneel. Hij is een ex-leerling van Wim Overgaal, de gitarist die dat zullen we dat zeggen. Hij heeft uh, jaren gespeeld bij uh, Riet de Rijs, vlak voorover. Oké. Okay. Ja. Nou, die speelt ook niet zo modern. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het, is, uh, het is een jongen die wel in, met het, met in, die wel in de traditie staat. Mm -hmm. Maar het is wel een jongen van 40. Oh. Dus, uh, ja, ja. Maar hij een heeft een... gewoon wel zijn eigen fans, als het ware. Hij ja, het is een bekende naam. Een een, een uh, ja, Voor de jazzbegrippen is, is hij uh, en het is een onwaarschijnlijk goede gitarist. Dus iedereen die ooit de gitarre handen heeft gehad, moet hem morgen gewoon zijn. Want je, je gaat wat missen. Oké. Okay. En het is uh, in de Krocht. In de Krocht. Al 13 jaar lang. Ja, superleuk. Een leuk theater om te doen ook. Uh, zijn we 13 jaar geleden begonnen. Ik ben er tegenaan gelopen. Uh, ge geweldige akoestiek. Er ja. staat een mooie vleugel. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk. En, uh, ja, en het, het leuke van de kroeg blijft al 13 jaar dat de mensen echt voor de muziek komen. Ja. En uh, ik heb heel lang ook die dingen georganiseerd in Harlem. Ik ben Haarlemmer eigenlijk. Uh, vaak hoor ik erachter etablissementen. Et dan heb je het probleem dat daar te veel mensen op afkomen. Die ik, waarvan ik vind die zijn marginaal geïnteresseerd. Op zich niet erg, want iedereen moet zijn biertje komen halen. Maar mm -hmm. ik vind het wel een beetje zonde voor de muziek die ja, je dat is zo. En bij de kroeg heb je daar absoluut van last van. Ze komen echt voor de muziek. Het moet ook betalen. <laughs> ja. ja, maar dat, dan weet je ook ja. wat je gaat doen. En dat je dat wilt ja. natuurlijk. Ja. Het is echt concertmatig. En uh, het leuke is, uh, blijft iedere keer de reactie van de mensen die echt gewoon... Uh, ja, het, het wordt behoorlijk goed bezocht. Ik moet zeggen, we zijn 13 jaar geleden begonnen. De groei zit er nog steeds in. En ja, dus uh, elke keer weer meer mensen. Nou ja, bij de ene wat meer dan bij de andere. Heet je bekendere namen, wat het laatste geveelde je Ja, dan ja, weet je al. Ja, dan, ja, ja. Deuken, natuurlijk. ja, We hebben, Het is wel leuk om te zeggen, in september volgend seizoen beginnen we met Scott Hamilton. Bruno. Amerikaanse saxoforist. Die is een paar keer eerder geweest. Dan weet je dat je een volle bak hebt. Die hebben we niet iedere keer. Maar we blijven hopen. Nou, ik ja. kom er ook regelmatig in bij Mouw En ik moet zeggen, de, de, de, de ambiance is altijd erg Het is zittergeleuk, ja, ja. En gezellig. Theo de, de, de uitbaten doet, ontzettend ja, doet het perfect. om het ja. te maken. En uh, die komt de afval altijd trouwens zijn bitterballen. Ja. je kan tegenwoordig blijven eten, ook voor een zacht ja, uh, ja, ja. Ja, ja. En ja Theo doet dus het best voor. De antaratie is goed, maar het gaat natuurlijk... Dus in eerste instantie gaat het blijven tot de muziek gaan. En dat blijft het unieke van dit project. Het is eigenlijk ja. een feestje. Absoluut. Hoe laat begint het uh, morgenmiddag? Nou, half drie. Zijn er nog... Uh, het, het, wordt druk, het wordt druk, maar er zijn uh, kaarten beschikbaar. Mensen kunnen altijd reserveren. Dat is altijd handig, want dan sta je voor een de dichte de deur. Mm -hmm. Ik verwacht niet dat mensen die morgen op de Bonafoy komen, voor vernis komen. Dat denk ik niet, maar ja, garantie te hebben. Maar als ze ja, te... dat reserveren, doen, doen ze dat telefonisch? Het beste handig is via de website. www.jazzinzandvoort.nl Nou, dat onthouden ze hier wel, denk ik. Ja. Ja, jawel. Uh, ga ga erheen, klik erop. Er staat ook telefoon, alsof er kan al gebeld worden. Hoor. Je moet het niet via internet doen. Maar daar is alle informatie te vinden. Maar maar ook over de komende het, uh, programmering. Oké, okay, maar mocht het zo zijn dat er nog... Uh, uh, mensen zijn die op het laatste moment denken... ik ga, dan is de... de kans groot dat, dat ze er binnenkomen, maar 100% garantie... kan nee. ik ze niet geven. Nee. Oké, okay, kun je nog iets vertellen over de... want we zijn er bijna, qua tijd. Kun je nog iets vertellen over uh, de programmering... in de rest van het jaar? Ja. September heb je al genoemd. helemaal De Volgende maand hebben we friebevanist Frits Landersbergen. Die is ook, ook niet onbekend. En uh, het is altijd zo, de, de, uit mijn hoofd weet ik het allemaal niet hoor. In mei okay. hebben we de Italiaanse Italiaans saxofonist Marcionata, uh, Ak van Rooijen. Inmiddels okay. 85 jaar, maar nog steeds Still going strong, ja. Maar zo, het, het staat, staat dus ook, ook allemaal, de komende agenda staat dus al op de website. Al 13 jaar. En, en, en in de klink van het en, genootschap oud Zandvoort. Ja. Jawel, jazeker. Ik wil maar Lijks ook nou. het lijfblad van iedere Zandvoort, dat neem ik aan. Oké, okay, nou dan uh, denk ik uh, dat ook uh, wij uh, jou weer... En, en uh, iedereen morgen heel veel succes wensen. En vooral veel plezier we toch gaan hebben. En vooral oh, veel absoluut, plezier, ja, want dat ja. gaat het worden. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Wij uh, gaan eruit met nog een paar mededelingen. En bedankjes voor iedereen. Een van de dingen die wij uh, eerder in de uitzending hadden gedaan, dat was een agenda voorlezen. En voor 10 januari. Uh, was de nieuwjaarsparty Café Neuf met Van Kessel live. Wij moeten u helaas vertellen dat die niet doorgaat. Uh, door ziekte van Van Kessel. Maar er wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum uh, bekendgemaakt. als die er is. Dan rest ons alleen nog even het bedanken. En wij beginnen met de koffie. Dankjewel Yvonne voor de koffie, voor het gulle schenken. van alles wat iedereen graag wilde. Wij bedanken de redactie. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. Heel erg bedanken wij de techniek. Jonas, die ons vanmorgen toch uh, door een hectische periode uh, heeft heen geholpen. Later geholpen door Sander. Heren, dank. Zonder techniek geen uitzending. Wij uh, bedanken uh, Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. En uh, ik bedank Arie Koper voor de presentatie. Ja, en ik Henny natuurlijk, want het genoeg was wederzijds. Voor mij de primeur in de, deze kant de van primeur. de tafel te mogen zitten. Ja, en we hopen dus Leuk. dat dat uh, vaker gaat gebeuren. <laughs> we hebben je hierbij gewoon ingelijfd. Oké, okay, ja, we gaan eruit. Wij wensen u een, uh, een uitermate plezierige week. Uh, wij... Um, moet ik even kijken waar het is. Ik heb het niet, maar er is een mogelijkheid om het terug te zien. Maar op donderdag van 8 tot 10 kunt u nog deze uitzending een keer beluisteren. U kunt dan de telefoonnummers nog even beluisteren die genoemd zijn voor de vrijwilligers. En wij hopen u graag volgende week weer te ontmoeten. Tot dan. En nog een fijn weekend.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 Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De huizenmarkt herstelt sneller dan verwacht, dat zegt makelaarsvereniging NVM. In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn ruim 34.000 woningen verkocht... en dat is twee keer zoveel als op het dieptepunt van de crisis. Ook de gemiddelde huizenprijs blijft stijgen. Makelaars verwachten dat vooral de nieuwbouwmarkt het komende jaar flink zal herstellen. En ook zal de gemiddelde prijs van koopwoningen blijven stijgen met zo'n 3%. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Amsterdam Geuzeveld was een vrouw van 60 jaar. Ze werd doodgeschoten toen ze op haar balkon stond. Ze was geen bekende van de politie. Ze werd onder vuur genomen met een geweer, mogelijk een automatisch wapen. Her en der sneuvelde ruiten en raakte auto's beschadigd. Later werd in Amsterdam-Ostdorp een uitgebrande auto gevonden. Mogelijk is er een verband met de beschieting. Opnieuw zijn gedetineerden uit het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay overgeplaatst naar andere landen. Het zijn vijf mannen uit Jemen, vier van hen zijn naar Oman gebracht, één naar Estland. De mannen werden meer dan tien jaar geleden opgepakt in Pakistan op verdenking van terrorisme voor Al-Qaeda. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo Bay zou worden gesloten. Laatste tijd zijn steeds meer landen bereid gedetineerden over te nemen.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 Het weer dan. Periode met regen en veel wind. Aan zee en rond het IJsselmeer is hij stormachtig. Langs de noordwestkust misschien een zuiderstorm. Later vanmiddag trekt de regen weg.